Ik ben uh, Steven Beersmans, 29 jaar, en ik ben al jarenlang actief bij Fabuleus op allerlei manieren. Ik ben hier ooit begonnen als jonge theatermaker. Ik was net afgestudeerd aan het Lemmens Instituut en heb ik hier een voorstelling gemaakt, en Mirabella, voor kinderen. Toen stond Fabuleus nog maar een paar jaar, deden ze eigenlijk heel weinig voorstellingen. En nu, zoveel jaar later, nu maken ze eigenlijk twaalf voorstellingen per jaar, dus dat is een heel groot verschil. En vandaag ben ik hier specifiek om de opwarming te geven en Karel, de regisseur, bij te staan om... Uh, ja, zodat hij kan kijken en ik gewoon met hem kan... Uh, op een ontspannen manier in de auditie brengen. En ik geef ook wat meer raad over wie ik denk dat hij zou kunnen kiezen. Of als hij vast zit, los ik het mee op. Voilà. Die opwarming, uh, waarom is dat belangrijk? Waarom gebeurt dat? wel, ja, moet toch weten, dat is toch altijd een heel spannende bedoeling, bedoening, uh, audities. Ja, die, je weet dat natuurlijk niet maar de meeste jongeren komen hier toch wel met vrij veel zenuwen toe het is ook ochtend, dus ze zijn nog niet goed wakker en ze moeten dan meteen eigenlijk een tekst gaan brengen, dus ja, zorg er puur voor dat hun lichaam gewoon uh, al wat bewogen heeft, dat hun stem uh, wakker is dan daarvoor, dat hij niet te laag zit, en dat hun uh, monden al wat bewogen hebben enzovoort. Uh, dat, is, dat is één reden en ook echt om te proberen een sfeer te creëren van, uh, van oké, okay, het is niet erg als het fout gaat en laat u maar gewoon eens goed gaan. Kan je zo'n voorbeeld geven van oefeningen die je hebt gedaan? Ja, en wat ik altijd doe, is zo'n uh, doorgeefoefening. Dus zo, uh, ze moeten dan ombeurt een sprong maken en dan hup-hup roepen en dan hun armen in de lucht insmijten en een soort van wave maken like, met heel de groep. En daarna doe ik het omgekeerde dat ze uh, met hun vuisten gebald... Uh, de woorden down, down in de grond moeten stampen. En dat zorgt altijd voor uh, heel snel snelle dynamiek. Dus iedereen is meteen bezig. Je voelt je meteen zweet, dat is ook altijd goed. Dat je zo doorstroming van bloed en zweet hebt. Dat moet ik uitleggen natuurlijk, maar, maar dat zijn allemaal zo'n oefeningen die eigenlijk heel makkelijk zijn op zich. En die zorgen voor uh, energie en voor hoesting om uh, te spelen. Hè. Zijn er dan specifiek ook opdrachten gekozen toewerkend naar de auditie en naar dit stuk van Casimir en Carolien? Nee, nee. Ik heb wel gevraagd aan Karel de regisseur van... Uh, is iets dat je speciaal al wilt zien in de opwarming? En dat zei, nee, wat, wat, wat hij nu belangrijkste vond was dat hun stem opgewarmd was en hun lichaam. Dus dat is alles. En dan, ene wat ik dan toevoeg is dat het wat speels is en dat ik wat bemoedigende woorden toespreek, zodat mensen die, die wat gecrispeerd zijn eigenlijk, ja, daar zo snel mogelijk van afgeraken. Niet dat dat altijd lukt hoor, want ik zie nog altijd dan daarna dat er mensen heel snel terug hervallen in, in een soort van keurslijf of dingen doen die ze met hun juf of meester van de academie ingeoefend hebben. Er zijn maar heel weinig jongeren die echt kunnen gewoon zeggen van hier sta ik voor, nu ben ik echt 100% mezelf. Maar ik zelf ik ben nu ook acteur en ik, ik haat audities. Ik doe dat bijna nooit. Dus Ik heb sowieso heel veel bewondering voor het lef en de druk dat die, die mensen hier hebben om hier zo maar even zichzelf te laten zien aan leeftijdsgenoten en aan de jury. De jury was ook aan het toekijken eigenlijk, tijdens de opwarming. Waarom doen ze dat? Je ziet heel veel tijdens zo'n opwarming. Ikzelf niet zozeer, omdat ik dan gewoon met mijn oefening bezig ben. Maar uh, aan de kant kun je zien hoe mensen reageren op bepaalde opdrachten. En wat ik ook probeer is, is ja, zonder dat ze het zelf beseffen, hen toch momentjes te geven waar ze zich iets meer moeten laten zien. Ja, ze moesten op een bepaald moment overlopen en dan een beeld maken in de ruimte. Ik zei dan, ja, doe een Grieks standbeeld na. En daar kun je al heel veel in zien. Dan lopen ze daar sowieso over. En dan zie je mensen die echt meteen druven uh, een rare pose aan te nemen anderen die toch heel veilig blijven. Niet dat dat meteen iets zegt, maar, maar dat, dat geeft al een eerste indruk en dan tegen dat, dat dan de teksten komen, als ze een solo ding moeten doen na de opwarming, ja dan zet je toch al een klein beetje voorbereid op oké, okay, of is je nieuwsgierigheid al gewekt van wie, wat gaat die doen wat gaat die doen, maar dat kan dat nog kan heel hard veranderen want nu zijn ze aan een zijn aan het werken. En het kan zijn dat sommige mensen die daar net in hun solo niet zozeer uh, eruit sprongen, dat die nu wel ineens iets laten zien. Dat, dat weet je nooit. Dus het totale plaatje is wel heel belangrijk, denk ik. En wat zit er dan allemaal in dat, in dat totale plaatje? We hebben lef, uh, persoonlijkheid. Or, ja. tak, um Weet ik wat nog, wat nog allemaal? Ja, bij zo'n auditie uh, kun je heel veel pech hebben. Soms kun je echt een fantastische auditie doen. En dat wij merken van die, die persoon heeft heel veel talent. Die, die heeft aanleg uh, om te spelen. Maar pas gewoon niet in het stuk. Want de regisseur heeft toch altijd zo ja, een stijl voor ogen. Of, of een ja, zoek naar een bepaald soort type. Soms kan dat letterlijk zijn. Ik zoek een blonde die niet groot is als een meter 65. Ik weet niet of dat hier het geval is hoor. Dat weet ik niet. Maar, dus we kijken soms echt naar, naar, naar uiterlijke kenmerken. Dat is echt heel erg natuurlijk. Want ja, nu dat weten ze ook wel hoor. Maar we kijken ook heel erg naar. naar uh, ja, vormt dan een, Dus ik denk wel dat die mensen die we dan kiezen, een groep vormen. Dat, dat vond ik zelf, als ik auditie moest afnemen vorig jaar, het moeilijkste. Van, uh, ik kan dan wel zes mensen gekozen hebben, maar dan, dan moet je gaan nadenken. Passen die samen? Soms zijn er gewoon mensen die te veel op elkaar lijken, en dat is niet leuk voor een publiek. Want dat die dan weer in de war zijn, dat die zo de eerste half uur nodig hebben van... Oei, was dat nu die van daarnet? Of, al ja, dankt er allemaal vanaf wat voor stuk je doet en zo. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat wij naar ja, persoonlijkheid zien sowieso, dat moet een stuk talent zijn. En sommige regisseurs uh, nemen niet, op dat vlak niet veel risico, denk ik. Die zeggen van, nee, ik moet echt iemand hebben die, die nu al goed kan vertellen. Maar je hebt ook mensen die zeggen, nee, ik vind het ook fijn om, om uh, ik, zie, ik zie iets broeien of bloeien van binnen en, en ik heb wel zin om daar drie maanden aan te sleutelen en daar iets van te maken. Dus dat, dat is ook heel fijn natuurlijk. Maar het is heel, ja, subjectief. kijken allemaal anders en uh, soms kun je ook verblind zijn door de mooie meisjes en dan moet je even de vraag stellen, kies ik nu omdat die aantrekkelijk is of omdat die goed is? Het is een moeilijke keuze het is een moeilijke keuze, zegt Karel. Karel uh, is er tussen even bij komen zitten. Um, talent is een ding en theaterervaring is een ding, maar je kan perfect deelnemen zonder theaterervaring eigenlijk. Ja, absoluut. Omdat concrete theaterervaring, dat is niet iets waar je bewust op let, ofzo. het is niet dat je naar iemand zijn motivatiebrief kijkt en denkt van ah, oké, okay, die heeft al vijf stukken gespeeld, het zal wel goed zijn. Theaterervaring kan helpen voor iemand om, om al een bepaald soort feeling te krijgen. Of... of hier en daar wat techniekjes. Wat iemand die geen theaterervaring heeft, uh, mist dan. Maar het heeft toch meer gewoon natuurlijk aanwezige kwaliteiten te maken dan, dan met hoeveel ervaring dat iemand heeft. Maar als, als regisseur, en het specifiek werken met jongeren dan, dan ga je er eigenlijk heel hard van uit dat je een soort theatereducatie tegelijkertijd bezig bent. Is dat, is, dat de bedoeling? is dat de bedoeling van Fabuleus? Dat is niet echt de bedoeling van Fabuleus, maar dat is wel... Aanwezig, uiteraard. Ook omdat je met die jongeren wel naar een, naar een, naar een zo professioneel mogelijk eindresultaat wilt werken. Dus je moet er bijvoorbeeld wel voor zorgen dat die naar zin kunnen zeggen. Dat je als publiek kunt geloven: die heeft erover nagedacht en die zegt die zin. Wat je nu ook weer merkt bijvoorbeeld bij die monoloogjes, is dat er heel veel mensen een soort van voordrachthouding aannemen. Zo van poëzie, dames en heren. En laat dat nu net zijn wat je niet moet hebben met een toneelstuk vaak. Snap je wat ik bedoel? Soort van, van ik heb een gedichtje voorbereid en ik draag dat voor. Terwijl een toneeltekst is een zin waar een mens dingen mee bedoelt... En, ...en dat gedragen wordt en dat ergens vandaan komt. Maar dat vind ik het zelf het, uh, het moeilijkste... Um, wij zien heel vaak mensen die, mis, die uh, okay, met een groot woord, mismeesterd zijn dat, je, die, die, die, dat is niet hun eigen schuld die komen gewoon van een academie en ik wil niet een de academisch neersabelen absoluut niet, maar ik merk wel heel vaak we zien heel snel van, oké, okay, daar heeft iemand voor gezeten die iets anders wil dan wij willen die effectief voor mooie praterij gaat ofzo, of niet voor uh, betekenis en probeer daar dan maar eens door te kijken, want dat moet je, dat moet je soms wel doen, vandaar van dat we niet content zijn met alleen maar een opwarming of alleen maar de solo's, of, nu zijn ze dus een scène aan het maken en dan ja, hopen wij, dat kunnen ze niet Voorbereid met hun meester of juffrouw van de academie. Dus dan hopen we dat we dan iets meer een, een glimp opvangen van hoe dat zij zelf zijn. Maar het zijn ook jongeren natuurlijk. Die zijn ook, hun, hun lijf is nog volop aan het veranderen. En, ja, dat is gewoon zo. En, uh, en dat, dat, als ik denk hoe ik zelf dacht over theater als ik 15 was en ook er nu over denk, ja, dat, dat, is, dat ligt meiden ver van elkaar. Dat is ook soms moeilijker aan, aan die audities. Dat als iemand er niet bij is, dat dat heel vaak... Ook gaat over capaciteiten dat er nog niet zijn. Omdat om een of andere reden, allee, dat was zeker voor mij, is zeker voor mij zo, ook met denken over het toneel en daarmee omgaan. Dat heeft wel met een bepaald soort maturiteit te maken. Nee, vooral met een bepaald soort rust dat je krijgt om, als je ouder wordt. Een, een rust is essentieel om toneel te spelen eigenlijk. Om gewoon iets te hebben van, ik sta hier, bon, dit is wat ik wil zeggen. En ik wil dat graag vertellen aan het publiek. En die zullen wel luisteren. Dat zou wel oké okay zijn. Vanaf het moment dat je zoiets hebt van, ah, oh, die mensen moeten luisteren naar mij. En ik weet niet hoe, ah, oh, die gaan niet luisteren naar mij, die gaan niet luisteren naar mij, die gaan niet luisteren. Dan ga je eigenlijk de boot in. En bij jongeren is dat vaak nog structureel. Is dat niet zoiets van een dag of van is dat ja gewoon een soort van structurele onzekerheid en onrust. En ik denk dat dat vaak wel een belangrijke reden is waarom dat sommige mensen het niet halen. Maar, maar dat je wel zoiets hebt van, ja, tegen dat hij 18 is, dan is dat wel in orde. Maar nu is dat gewoon nog niet gezakt. Het is ook moeilijk denk ik, voor hen om in te schatten waar ze aan beginnen. Dat, dat is fabuleus. Oké, laat zo dadelijk gaan ze dus een gesprek hebben bij ons en dan. Uh ja dat je dat over hebt, je zeker dat je dat wilt hè? Iedere week komen staan uh, of zoveel weken in de vakantie en, en dan ook een tournee willen doen en dat is zoiets ah, dat kun je, je bijna niet voorstellen en, en dat is ook, dat speelt ook heel hard mee en dat is ook gemikt op een bepaald soort jongeren die echt bereid is om na, buiten hun vele schoolwerk echt nog wel eens er volledig voor te gaan en, en, uh, Zeker met dit, dit is echt zo'n een, bijna een repertoire stukje: dat er toch veel tekst zijn en echt geen, geen klein bier. Er zijn allemaal dingen die meespelen om, om de juiste mensen te kiezen. Waarom willen die jongeren dat doen? Want je, zegt, je vraagt: zijn ze bereid om, om die inzet te doen? Maar wat is hun ambitie dan, denken jullie? Ik denk dat dat heel erg is geld. Nee. <lacht> de TV-express op de camera. <lacht> nee, ik denk dat dat heel erg is elkaar. Ik denk dat je inderdaad, sowieso krijgt een aantal mensen op audities... ...die komen met zo'n ambitie van... Um, ...ik wil er komen en ik wil, ik wil bekend worden en gezien worden. En, en, en Anthony Arandia is mijn grootste idool. Want die zat in Sarah en, en ik wil dat ook wel. <laughs> en dat dat eigenlijk hun voornaamste drijfveer is. Helaas, pindakaas. Maar uh, ja, ik denk dat dat voor heel veel jongeren om een gevoel gaat of zo. Misschien hebben ze dat zo één keer toevallig gedaan. Of hebben ze zelfs alleen maar een toneelstuk gezien. En heeft hun dat zo geraakt op een manier dat ze beseffen van... Oh, ik wil dat ook. Ik denk dat het uit vertrekt. Gewoon dat gevoel van... Oh, ik wil dat ook. Ja. Ik hoop dat ze... Ik hoop, dat ze daar niet rationeler mee omgaan dan dat. Dat het gewoon over goesting gaat. En niet over... Ik wil een bepaald soort positie verwerven. Um, audities, dan beslis je op het einde wie dat wel door mag. En wie dat niet door mag. Is dat moeilijk om dat te doen en om dat te vertellen? Het is niet zoals zij straks... Dat we daarvoor gaan staan en dan zeggen van... van uh... ja, nee, ja, nee, dat is niet. Dat is in sommige gevallen denk je dat dat inderdaad moeilijk is voor hun en naar hun toe. En, en, en dan maakt het ook moeilijk voor jezelf als persoon die dat moet doen. Maar ik ga die voorstelling maken. Ik maak die volgens mijn gevoel en volgens mijn intuïtie. Dus ik heb mezelf ook niks te verwijten als ik mensen kies. Het wordt moeilijk door dingen zoals bijvoorbeeld dat, dat voordrachtmaskertje en waar je dan door moet zitten kijken. En je moet ja, voelen, kijken, inschatten en, en dat is op zich wel... ...wel vermoeiend, maar ook wel heel leuk om te doen. Het is toch wel een beetje zoals in de, de regisseur... ...zoals in de speelgoedwinkel komen en dan zo mogen kiezen... ...naar welk speelgoed ga ik spelen? Allee, ja, toch? Ja, nee, Allee, het is echt zo mogelijk. Alleen speelgoed wilt u niet. Ja. Dan maak het eenvoudiger. <laughs> ja, ja. Maar ik, ik hoor dat heel vaak in making-ofs van films... Dat, ...dat filmregisseurs zeggen van... Uh, goede casting is alles. Dan bespaart je heel veel last achteraf. Als je goed gecast hebt, dan... dan, dan ...niet dat het stuk zichzelf gaat spelen dan... ...maar dan toch, dan is er al een heel belangrijk werk verricht... Um, dan, kun je, dan kun je echt goed, goed spelen, met goed materiaal. Hè. En als je, als je zo wat aan je klak naar gooit en denk je van, oh, die is wel tof en die is wel tof en die is wel tof, dan is er heel veel miserie en dat is niet fijn voor je proces. Dus het is wel een moeilijk ding. Het kiezen op zich lijkt me wel moeilijk. Dus dat je heel veel keuze hebt ja. en dat echt gewoon de... Ja, twijf, ja, ja dat, is gewoon, dat, is wel, dat is wel tof. Maar uh, ik weet dat ik, als ik moest kiezen, dat je zo... Je zit dan met bijvoorbeeld acht mensen en ik wou er maar zes. Je hebt er zo twee en je denkt van, die zijn zo goed. En, en, en dat je toch merkt van, ja... Dan moeten we nu hart een steen maken en dat is zonde voor die mensen. Maar we laten het dan ook wel weten: van kijk, weet dat je echt in de bovenste la lag en, en uh, dat het echt gewoon pech is. En dan, dat, dat, dat helpt ook wel. Het is heel erg als je gewoon zegt: van, nee, zet er niet bij, sorry, Dat is niet goed. Ja. Nee. Dat zeggen we tegen niemand. Allee. Jullie gaan geen harten breken? Nee. Niet expres. Jij wel? Okay? Niet expres. Maar wat hier bijvoorbeeld heel moeilijk is: bijvoorbeeld voor Casimir en Caroline, er zijn zeven kernpersonages en dat zijn drie meisjes en vier jongens. En er zijn drie jongens. Wiskunde is niet mijn sterkste kant. 14 meisjes. Bedankt. Uh, dus, dus dat maakt het moeilijker, omdat je voor weinig plaats veel keuze hebt. Er zijn drie jongens en 14 meisjes voor een kast. Van op dit moment, namiddag komt een nieuwe groep. Dat betekent dus dat de meisjes minder kans maken. Ah oh, ja. Tuurlijk, ja. het hè. hè? Weet je ook ergens? Je hebt zo mensen die, hier, uh, die al jaren elke keer opnieuw auditie komen doen en daarom, daarom niet slecht zijn, maar die gewoon altijd pech hebben dat ze net dat de boot vallen omdat ze niet, ja, niet passen binnen het project. En dat is eigenlijk wel jammer, vind ik. En soms, soms zeggen mensen van Fabuleus wel, die dat echt opvolgen, maar niet echt het personeel dan, hè. Ze kunnen dan wel een het, het signaal geven van, kijk, als je kunt, neem die er eens bij. Nu, de meeste hebben daar geen rekening mee, maar dat zijn wel dat zijn, als het gaat over pijnlijke dingen of of zo, kan dat wel eens vervelend zijn maar uh, langs aan de andere kant, net vroeg van het educatieve aspect, wat ook wel tof is, dat fabuleus graag uh, mensen een parcours laat wandelen binnen, fabuleus voet, uh, vandaag komen een aantal mensen auditie doen die al een andere voorstelling gespeeld hebben, die dan uh, voet, nu, ja, nu is met Carl gaan werken en, en, dus niet dat die voorrang krijgen, absoluut niet hoor, maar het is ook wel tof dat je zo mensen kunt drie, vier jaar meenemen en in totaal verschillende rollen kunt casten en ook totaal verschillende genres en, en andere regisseurs. zo. en daar zit dan wel erg een soort van leer, ja, spontaan leerplan in voor die mensen. En die had hij daar wel echt, als je, als je zo kunt zeggen, van ik heb tussen mijn 16 en 22 vier stukken bij Fabuleus kunnen doen, die toch wel wat meegekregen hebben dan iemand anders. Ja. Er zijn twee dagen audities voor dit. Wanneer weet je of iemand geschikt is of niet geschikt? En wanneer vertel je dat dan? En... De knopen doorraken doe ik na twee dagen. Uh, ze krijgen dat in de loop van de week te horen, of ze wel of ze niet. Um... Maar ja, het kan goed zijn, stel dat ik na twee dagen zoiets heb van ik wil er 18 over houden. Dan doe ik gewoon een tweede ronde. Uh, ja, je hebt geen keus gewoon dan. Maar uh, ik, ja, je wint dat, dat te voelen. Ik weet, dat nu van, ik weet nu van een paar mensen van, dat is nu niet, niet voor nu. Niet voor dit. Ja, je begint al, al tijdens de opwarming van Steven, zie je al twee mensen waarmee je me van ah oké, okay, die vind ik interessant. Gewoon qua uitstraling, wat die staan, wat die bewegen. Het betekent dan dat je eigenlijk al nu al, stel ik, mensen doorschrapt eigenlijk? En ga je dan dan nu met de stukjes, wanneer dat je effectief de tekst uh, van Casimir en Caroline doet, dat je daar ook niet meer naar gaat kijken dan? Nee, natuurlijk nee, gaan we daar wel naar kijken, want we zijn er ook wel bewust mee omgegaan van oké okay, dat we die wel die rol geven, om te zien wat er gebeurt. Bijvoorbeeld, uh, stel dat er iemand als voorbereide monoloog een iets heel hevig heeft gedaan, wat ik niet goed vond, of juist wel, dan heb ik die nu misschien in de scène een, een, een heel rustig, uh, introvert personage gegeven. Gewoon om te zien wat er gebeurt. Misschien heeft die persoon gewoon haar kunnen verkeerd in, of zijn kunnen verkeerd ingeschat door een tekst te kiezen. Ja, je moet zo wat peilen naar de ja, scala waar iemand aan kan. En het is niet omdat ze geen stand-up stand comedy-tekst dat ze niet kunnen functioneren of geen dialoog gezegd krijgen of zinnen van dat personage. Maar zoek je naar een, een, okay. je naar een bepaald soort type acteur dan? Kun je dan zo zeggen, van uh, die moet zeker die kwaliteit hebben of kijkt je vooral naar, dat vind ik gewoon een interessante mens? Tot nu toe ben ik eigenlijk vooral aan het kijken naar, vind je wel een interessante mens? Ook omdat ik wel het vertrouwen heb in mezelf, dat je het technische er wel zal kunnen uithalen. Ja. Als ik een interessante mens heb die geen zin gebekt ja, ja. krijg, dan zal het wel lukken om... Dus noods mij heel veel uh, ingrepen, maar het zal wel lukken om dat die zinnen eruit te komen. En interessant het zit het vooral in zo'n type, zo, uh, ja, zo, in gewoon uitstraling. Iemand, ja, Ja, hoe het is. En, en, mm. en, en, en je denkt dan van... Wat je ook hebt, als je op de straat wandelt, af en toe de ene persoon valt je harder. Ja, ja. En dat heeft niets met erotiek te maken. Dat is gewoon hoe mensen zijn. Allee, dus, maar het heeft ook iets vies, vind ik. Allee, dat, is, dat is straks een meisje, en ik zal haar naam niet noemen, en ik heb een en ik dacht, dat oh, is wel goed. En ik zei nog tegen elkaar, maar wat, wat heeft die aan? En direct als je dat zegt, denk hij dan... Dan mag ik die niet op, op uh, taxeren, maar je doet dat wel, natuurlijk. Zeg, dat je denkt van... Omdat je direct denkt, van wat er, van het milieu, komt die... Uh, en, en, en terwijl nou, dat kan soms echt, je kunt dat ook gewoon helemaal fout, of helemaal zitten. ook, maar je doet dat wel. Het is toch wel echt kijken. En... Je bekijkt die echt van het, het functie van het u zelf, ook wat ja. voor soort type mens ben ik. Ja. Kan en... ik daarmee werken, ook? En, Ja. En, en, en, en dus zou je daar graag mee op café zitten? Ja, ja. Dus de scheiding tussen uh, regisseur en uw eigen persoon is vrij klein. Is niet heel. En eigenlijk is echt niet heel. Dus als je iemand ziet en je denkt van, die persoon, ik denk dat die heel koppig kan zijn, en als ik iets ga zeggen, gaat die niet openstaan, dan, dan sluit je die ook uit eigenlijk. Nu niet om die reden. Bij zo'n spreken, ja, maar, maar um, heel koppige mensen. Vind heel leuk? Ik vind dat niet tof. Ik keek daar ook wel op. Ja. Maar ook, ik discussieer heel graag en ik praat heel graag met mensen, dus... Um, Dan zoekt je die ook op, hè? Ja, op, op, op een bepaalde manier. Of, of, of, of dat, of juist, de, of eerder introverte mensen. Ik, ik word op zich wel aangetrokken door introvertere, iets meer rationelere types ook. Maar je hebt op voorhand ook in je hoofd welke types je wil voor je personages, veronderstel ik, die jij ook proberen te matchen. Niet zo bewust. Ik ben niet aan het kijken nu van... Ah, oké, okay. uh, die Caroline die moet er zo en zo en zo uitzien. Nee, het moet zijn. De persoon, de persoon die Caroline speelt, moet een bepaald soort dat is een moeilijke horen, een bepaald soort emotionele geladenheid hebben. maakt ja. niet uit hoe hij eruit ziet. Of die nu uh, heel klein is met heel dikke borsten, of heel groot met uh, lang roze haar. Dat maakt niet uit. Intuïtief speelt dat dan ook wel weer mee. Maar dat zit dan echt op niveau van, vind ik dat een schone mens of niet, of vind ik dat die uitstraling goed is of niet. Dat, zit... dat is dan weer het persoonlijke, dat is niet gelinkt aan die rol. Wow, oh, ik moet er gaan werken.